toestel stortte door nog onbekende oorzaak neer. FIFA-voorzitter Infantino wordt beschuldigd van manipulatie. Hij zorgde voor een lagere straf voor de Turkse club Fenerbahce... die verwikkeld was in een matchfixing-schandaal. Dat meldde onderzoeksplatform Follow the Money... en de dagbladen The Guardian en Le Monde in een gezamenlijke publicatie. Fenerbahce werd in het seizoen 2010-2011 kampioen van Turkije... door het kopen van overwinningen. Infantino was toen nog secretaris-generaal van de UEFA. De organisatie pleitte naar buiten toe voor strengere straffen... maar achter de schermen regelde Infantino een lagere Straf. Het weer, geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op een winterse bui. En het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is wat vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... bij knooppunt Hoevenlaken. Daar heb je ongeveer 10 minuten op onthoud. Komt door een aanrijding. En op de A15 Rotterdam-Europort is bij knooppunt Benelux de hoofdrijbaan dicht. Er is een vrachtwagenchauffeur onwel geworden. Je kunt eventueel omrijden via de Van Briden-Noordbrug over de A16... en dan daarna de A20 nemen. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven 6 kilometer file. De vertraging is daar ruim 20 minuten... door een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 Hey To off-revent the songs they sing mm -hmm. and a plentiful waste of time. Waste of time.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 Franse zangeres, sans -signière. af en toe een beetje jazzy.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 Yes go on and get it said you could Tend to it to make it last Any spark will go out fast So you must tend to it to make it last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 Michel Bani Billa en Meg Elker.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 En nummertje, theme for Sam. Dan stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het is nog steeds onduidelijk wat de aanleiding was... voor de twee steekpartijen in Maastricht. Daarbij vielen twee doden. Drie mensen raakten gewond. De politie heeft zeker één verdachte aangehouden. Volgens één Limburg zijn het er twee. En is één van de verdachten een Arabisch sprekende man. T-Mobile neemt de Nederlandse tak van Tele2 over. De telecommaatschappij betaalt daar 190 miljoen euro voor. T-Mobile zegt dankzij de fusie beter te kunnen concurreren op de Nederlandse markt. Samen hebben td 2 en T-Mobile 4,5 miljoen klanten. Na de overname gaan ze onder de naam T-Mobile verder. De toezichthouders moeten nog wel toestemming geven voor de fusie. Waarschijnlijk wordt die in de tweede helft van volgend jaar afgerond. In het zuiden van Duitsland zijn drie mensen omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Dat gebeurde in de buurt van de stad Ravensburg in de deelstaat Baden-Württemberg. De twee mannen waren met een zakenvliegtuigje onderweg van Frankfurt naar Friedrichshaven. Het toestel stortte door nog onbekende oorzaak neer vlak voor de landing. Hulpverleners kunnen moeilijk bij het toestel komen omdat het in een bosrijk gebied ligt. En daar ligt ook veel sneeuw. Bij de grote bosbranden in Californië is een brandweerman omgekomen. Hij hield mee met het blussen van een van de zes grote brandhaarden in de buurt van Los Angeles. Zijn ploeg zou zijn ingestuurd.